12 uur. De Radio 1 Sportsoper. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Komt de triple dip eraan of zitten we nog in de dubbeldip? Verder Wimbledon, het vertrek van de Tour en amateurfietsers aan het woord in fietsfanaten. Nu eerst het NOS nieuws met Dorot Meegens. De oorzaak van de brand in Rotterdam, waardoor het Vodafone-netwerk dagenlang plat lag, is niet meer te achterhalen. De brand begin april was zo hevig dat alle sporen vernietigd zijn. Dat is de conclusie van het onderzoek van de Rotterdamse Brandweer en de politie. Begin april ontstond er brand in een bedrijfspand. naastgelegen telefooncentrale van Vodafone raakte ernstig beschadigd. Klanten in met name de regio Den Haag en Rotterdam konden dagenlang niet bellen, sms'en en mobiele internetten. Politie en brandweer zijn er wel van overtuigd dat er niet was ingebroken. Ook zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Als eerste gemeente wil Amsterdam een fonds oprichten... voor de sloop van leegstaande kantoren. Gemeenten willen mee beginnen zodra het kan. Wethouder van Poelgeest over dat fonds. De bedoeling van het fonds is dat bestaande eigenaren geld erin leggen. En dat de gemeente er geld in legt als er ergens nieuwe uitgifte is. En ook de projectontwikkelaars. Waardoor op die manier er geld bij elkaar wordt gekregen... om ervoor te zorgen dat kantoren sneller getransformeerd worden naar andere functies of uh, om ervoor te zorgen dat kantoren worden afgebroken. Amsterdam verwacht dat het jaarlijks anderhalf miljoen euro kwijt is aan de sloop van kantoren. Van projectontwikkelaars en eigenaren wordt verwacht dat ze ook geld op tafel leggen, ongeveer 50 miljoen. Amsterdam spreekt van een gezamenlijk probleem, omdat ook gemeenten last hebben van de leegstand en daarom wil het een bijdrage leveren. Het Indiaanse farmaceutische bedrijf Serum Institute of India gaat vaccins maken voor de Nederlandse markt. Het heeft daartoe de productieafdeling gekocht van het NVI, Nederlands Vaccin Instituut. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd dat het NVI in Bildhoven blijft en dat er vrijwel geen banen verloren gaan. Het NVI maakt onder meer de vaccins tegen polio, difterie en tetanus. In 2009 al besloot het instituut te stoppen met het maken van vaccins... omdat het als kleine producent lastig is om tegen een lage prijs goede kwaliteit te leveren. Serum Institute of India is een van de grootste vaccinproducenten ter wereld. De president-commissaris van Barclays, Marcus Agius, stapt op vanwege het renteschandaal bij de Britse bank. Vorige week legden Britse en Amerikaanse toezichthouders de bank een boete... van 290 miljoen pond op vanwege het knoeien met rentetarieven bankiers van Barclays zouden de rente die banken elkaar in rekening brengen bij onderlinge leningen van zichzelf te laag hebben voorgesteld om extra solide over te komen. Volgens EGS is de reputatie van Barclays enorm beschadigd door de affaire en daarom stapt hij op. Somalische militairen hebben vier buitenlandse hulpverleners bevrijd die vorige week in Kenia waren ontvoerd. Het zijn een Noor, een Canadees, een Pakistan en een Filipijn die werken voor de Noorse Vluchtelingenraad. Ze zijn gezond en ongedeerd, zegt een legerwoordvoerder. De vier reden vrijdag in de buurt van een vluchtelingenkamp aan de grens met Somalië... toen ze werden tegengehouden en meegenomen door gewapende mannen. De hulpverleners werden naar Somalië gebracht... waar ze vannacht door het leger zijn bevrijd. Correspondent Koert Lindijen vertelt hoe de gijzelaars werden gevonden. Het Somalische leger en ook het Keniaanse leger in dat gebied... heeft een transportvoertuig uh, onderschept... dat uh, voedsel zou gaan vervoeren naar de gijzelaars. Ze hebben die auto gevolgd en daarna is... Uh, Kennelijk na een grote schietpartij uh, is de bevrijdingsactie begonnen en hebben dus het Keniaanse leger en het Somalische leger hebben deze vier mensen bevrijd. En uh, ze zijn inmiddels uh, onderweg naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het aantal Nederlandse vakantiegangers is vorig jaar, ondanks de economische crisis, nauwelijks gedaald. Ruim 80 van de Nederlanders trok erop uit, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal lange vakanties in eigen land nam af, waarschijnlijk door het slechte weer. 8,3 miljoen mensen bleven in Nederland. Vooral de badplaatsen aan de Noordzee en de Groningse, Friese en Drentse zandgronden zijn populair. Het aantal lange buitenlandse vakanties nam toe. Frankrijk is nog altijd vakantieland nummer 1, gevolgd door Duitsland en Spanje. Het weer droog en geregeld zon. 22 graden wordt het vanmiddag. Morgen vooral in het westen veel bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt dan 22 tot 24 graden. AMWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment twee files, waaronder een lange file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren 10 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Bodegraven 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit weekend voorspelt de ING de triple dip. Deze derde recessie zou volgen op de positieve geluiden van onze, over onze economie vorige week. Maar komt die triple dip terecht of is het paniekzaaierij? Maarten Leen van de ING voelt u zich niet een beetje spelbreken... na dat eerste positieve geluid van vorige week? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik voel het toch nog wel goed om erop te wijzen... dat er in feite weinig is veranderd met de Nederlandse economie en met Europa. Maar zometeen gaat u in debat met financieel journalist Matthijs Bouwman. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Maar eerst Vodafone. Vodafone neemt maatregelen om te voorkomen dat klanten lange tijd niet meer kunnen bellen. De telefoonmaatschappij hoopt zo problemen te voorkomen... die ontstonden na de brand begin april in een bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam. Door die brand lag het netwerk van Vodafone in een groot deel van de randstad dagenlang plat. En vandaag komt er een onderzoek uit naar die brand. Joost Galema van Vodafone, goedemiddag. Goedemiddag. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat de brand preventie van Vodafone aan de regels voldeed, dat klopte dus, maar dat er onvoldoende was nagedacht over de gevolgen van een brand. Wat had er beter gemoeten? Nou, allereerst wil ik zeggen dat wij uh, het eens zijn met de brandweer dat een bedrijf een gedegen risicoanalyse moet doen. Uh, en dat hebben wij ook gedaan. Wij hebben uh, gekeken van nou wat zijn de zaken die we wettelijk moeten doen, voldoen. Uh, en daarnaast hebben we ook een, uh, ja, een extra brandveiligheidsschil rond onze telecom uh, ICT uh, geplaatst. Ja. Um, en, en, en we hebben ook een, een aansluiting met het, uh, een alarmcentrale gerealiseerd en ook 24 uur camerabewaking uh, geplaatst. Alleen daarnaast hebben wij uh, nu geconstateerd op basis van ons eigen onderzoek is dat we uh, meer kunnen doen om te voorkomen dat zo'n brand een dergelijke impact heeft. Oké, okay, maar u had ook meer kunnen doen om überhaupt de brand te voorkomen of dat niet? Nou, wat wij geleerd hebben nu op basis van het onderzoek, is dat wij anders moeten kijken naar een locatie als wij die kiezen voor een belangrijk knooppunt. Uh, en, en, einde... en wat moet er dan anders? Nou, je, je kunt bijvoorbeeld uh, uh, kijken van hoe kun je zo'n locatie beter beveiligen tegen brand. En uh, wij zijn dus ook nu in gesprek met de brandweer om te kijken... hoe kunnen we onze huidige, maar ook nieuwe locaties uh, daar beter uh, voor inrichten. Ja, en dan bedoelt u waarschijnlijk dat als er dan een brand uitbreekt... dat niet meteen uh, ongeveer, uh, nou misschien niet iedereen... maar dat, dat meteen heel veel Vodafone gebruikers niet meer kunnen bellen. Dus het, moet een beetje, het risico moet gespreid worden, kan ik me zo voorstellen. Precies, in eerste instantie voorkomen dat een brand ontstaat. En Ten tweede, als er een storing of een brand ontstaat... dat de impact zo klein mogelijk is. En je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het scheiden van 2G en 3G verkeer. Dat zijn twee netwerken die we hebben. En als er dan één uitbreekt valt, dan heb je het andere netwerk nog waar je ook via kunt bellen of uh, internet. Ja, ja. En betekent dat dan ook dat, dat, dat u verschillende panden in gebruik moet nemen en niet meer alles in één pand? Nou, sowieso hebben we dat al, alleen uh, je zou dus kunnen denken dat je binnen die panden diensten uh, anders inricht, maar ook dat je technisch, uh, met nieuwe techniek is het mogelijk om het verkeer ook sneller weer terug uh, op het netwerk te brengen als het uh, uh, ja, beïnvloed wordt door een storing. Ja, het zijn eigenlijk hele simpele oplossingen als ik het zo hoor. Nou, het klinkt heel simpel. Technisch zijn het wel uitdagende klussen. En dat is ook iets waar we de komende tijd druk mee bezig zijn. Ja. En kunt u met deze maatregelen dan garanderen dat ik voortaan gewoon altijd kan bellen en iedereen die Vodafone heeft? Nou, ik denk dat het garanderen uh, moeilijk is. Uh, wij doen in ieder geval ons uiterste best om te voorkomen dat een brand ontstaat. En als dat gebeurt, dat de gevolgen voor klanten uh, zo klein mogelijk zijn. Dus de volgende keer dat er brand uitbreekt, zullen echt wel mensen dat merken, dat, uh, dat er meer mensen kunnen bellen? Ik hoop dat, uh, dat mensen zullen merken dat wij daar sneller op uh, kunnen antwoorden. Ik hoop het ook. Joost Schalema van Vodafone, dank. Graag gedaan. Radio 1. Sportzomer tweets. Luc Ikinck is er aangeschoven voor onze dagelijks portie Twittervoer. Hashtag Spaita, hashtag Spanjaarden, hashtag EK-finale... hashtag Del Bosque, hashtag Mata, hashtag Fernando Torres. Het is allemaal trending topic nog steeds, of deze ochtend geweest. Het is alsof Twitter nog één keer wil genieten van het EK-voetbal... nu dat toch echt voorbij is. De bondscoach van de Spanjaarden wordt van alle kanten bewierookt. Tato Moloto zegt, Del Bosque is een generaal, een baas der bazen. Velen hebben hem bekritiseerd vanwege zijn 4-6-0-systeem... maar hij gebruikte de van zijn team. En Alistair Campbell die tweet via Campbell Claret, Spain Awesome, Injesta Genius. Del Bosque, top dude. En uh, Ed Cardinal die tweet. Del Bosque is waarschijnlijk een van de beste voetbalcoaches ooit ondanks zijn handicap, dat hij geboren is met een snor. En ook de stoïcijnse uitstraling van Del Bosque wordt veel besproken. Het voetbalbabbel die twittert. Dit is een foto van Vincente Del Bosque, die de historische overwinning van Spanje viert. Nou, daar hij ook op de webcam Radio1.nl. Een foto van een ja. druk voor zich uitkijkende <laughs> bondscoach. Leuk grapje. Wordt veel geretweet ook. En verder is er ook veel respect natuurlijk voor de overwinning van Spanje. Zoals het Thijs Zonneveld tweet. Voetbal is een simpel spel. 11 tegen 11. Het duurt 90 minuten. En aan het eind... Winnen de Spanjaarden. En eigenlijk is dat ook helemaal niet zo vreemd natuurlijk. Op internet wist eigenlijk iedereen al... op Twitter gaven de meeste mensen die Italiaan... geen schijn van kans. En ook de dieren met voorspellende gaven... waar je er dus echt ontzettend veel van hebt... kozen veelal voor Spanje. Hallo allemaal. Mijn hoen Noortje gaat de EK-finale voorspellen. Als Noortje komt hierheen... en pakt één bal vanuit de beide doeltjes... ze pakt er één. En diegene wint dan. En nu laten we de hond los. Ze gaat, ze loopt. Ze heeft wel iets in gedachten. En ze kijkt. Oeh, en ze gaat toch voor Spanje. Dit was de voorspelling. Ja. Nee. Zo, kijk, kon niet missen. Groot gespreksonderwerp is ook Mario Balotelli. De voetballende tijdbom die speelde matig, scoorde niet... en stormde na het verlies van het veld af. En toen hij een kwartier later weer terug was, zat hij huilend op het veld. Na de arrogantieaanval tijdens de wedstrijd tegen Duitsland... was dit HET moment om Super Mario eens lekker door de mangel te halen. Zo had Balotelli deze week gezegd dat hij niet juicht naar een doelpunt... omdat het zijn werk was om te scoren. En een postbode die, ja, die juicht ook niet als hij een brief heeft gepost. Veel twitteraars die vragen zich nu af of een postbode ook moet huilen... als hij een brief vergeet te posten. <lacht> En bij het afsteken van het slotvuurwerk vroegen mensen zich af wie er zo gek is geweest om Balotelli de lucifest te geven. Er zijn ook heel veel foto's die worden geplaatst, de ene nog geestiger dan de andere. De andere ook weer heel erg flauw. Er is er eentje gebaseerd op de torso met veel spierenfoto's van Ballotelli. Hier heb je Ballotelli als bouwvakker, te zien op radio1.nl. Je hebt ook een, een Ballotelli als matador, heb je. En je hebt een Ballotelli in de supermarkt. En je hebt ook een Ballotelli in de Situation Room met Obama en natuurlijk. Balotelli als balletdanseres, Dat is mijn eigen favoriet. Daar staat hij. Heel leuk. Check op Twitter. En zoek even op hashtag Balotelli. Dan kun je al die foto's vinden. Dat is hartstikke grappig. Nog even de Tour de France van uh, gisteren doornemende etappe Rob Ruig was op het rapportruig niet tevreden. Door omstandigheden te veel van achteren de laatste kilometers ingegaan. Niet in het bolletje, maar aan het elastiek. Dat knakte op 21 seconden. Het nieuwe Westra die tweet rit 1 gehad. Beetje teleurgesteld in mezelf. Begon veel te ver aan de klim. Pluspunt. Ging goed omhoog. Edwoud Poels die zegt, etappe gedaan. In de eerste groep binnengekomen was weer een nerveuze dag. Nu lekker op de massagetafel. Ja En al die sporters die hebben ook getwitterd over hoe zij aankijken tegen de etappe van vandaag. Dat hoor je straks rond half vijf. Dan hoor je ook meer tweets over de Tour de France en andere sporten. Meepraten kan via hashtag R1 Sportzomer. Hey Luc, er werd helemaal niks gezegd over die. Kinderen die het veld oprennen daarna. Nou, het viel wel mee. Ja, ja, ja. Ja, dat ja, was is leuk man. Ja, ja, Twitter vind, op Twitter vinden mensen dat ook leuk, hoor. Dat zegt, uh, ja, dat zegt vooral iets over jou. Emoties. En nee, hè? nou, dat, al mijn vrienden vonden het ook idioot. Zegt iets over jou want je vrienden. <laughs> <laughs> dan ben je een stoere vent. Ben je hele en Torres en dan, dan ga je eerst je kinderen knuffelen. Dat is het ja, eerste waar je not, aan denkt. Ja. Yeah. Om, nou ja, ik vond het. Dit, dit is een beetje van Marwijk-achtig, met de vrouwen en de kinderen uit. Dat is hij ook tweede mee geworden op het WK, weet je nog? Ah, oh ja, die voor het gemak vergeet, je, heeft de afgelopen egen. Ja, ik heb ze nog niet ik gezien, vond het, kinderen. Ik, vond het ik ga even zoeken wat ze op Twitter van vonden. Iets wat overdreven. wat. Dankjewel, Luc. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. and then go Two of a kind I know whoa, whoa. Tell me control It's too much time Been trying to see you baby I've been trying to keep away. I've been trying to see you baby Baby, I've been down to keen way. I've been trying to see you, baby And I wonder why Hela, hoor je met Magic Smile. ING waarschuwde afgelopen week voor een triple dip, een derde recessie. Die waarschuwing kwam vlak nadat bekend werd dat Nederland juist uit de recessie was. Maar geen reden tot juichen dus volgens het economisch bureau van ING. Over deze waarschuwing gaan we debatteren met Maarten Leen. Hij is mede-auteur van het rapport. En met Matthijs Bouwman, hij is econoom en journalist. Goedemiddag allebei. Meneer Leen, ik begin bij u. Waar is uw waarschuwing op gebaseerd? Um, nou, eigenlijk... Uh... We waren wel een beetje verrast door het positieve groeicijfer... Eerder, wat eerder vorige week is uh, gepubliceerd door het CBS... dat er ineens veel groei zou zijn in de Nederlandse economie. Ja. Terwijl als je eigenlijk kijkt onderliggend... is er eigenlijk weinig veranderd. Zeg maar, de uitvoer doet het nog wel goed, maar gaat het moeilijker krijgen. De huizenmarkt in Nederland die blijft vastzitten. En met name in Europa wordt maar geen voortgang geboekt. Dus dat betekent eigenlijk dat er eigenlijk weinig is veranderd. En hoe kwam het dan dat we even uit de recessie waren? Of zijn? Ja. Het waren echt wat kleine dingetjes. Het waren wat meer uitgaven van de overheid. Maar ja, maar die gaat bezuinigen, hè, dus dat valt weg. Wat voor het opbouwen van ondernemers. Maar ja, als die voorraden weer op pijl zijn, valt die steun ook weg. En iets, een iets betere uitvoer. Maar ja, ook als je om je heen kijkt, zeg maar, Duitsland valt tegen, Amerika valt tegen. Ook dat zal wegvallen. Dus even een klein plusje. Ja. Dus even een ademhappen. Uh, en dan gaan we weer door met de, met de recessie. Dan we door, en ja. dan zitten we feitelijk in een triple dip. Ja, maar goed, eigenlijk zoals we zo net zeiden... we gaan dan weer door met de recessie. Het was even een heel klein plusje. Eigenlijk. En is dat dan de tweede dip? Die, hoe noemen economen dat? Gaan we dan ja, wel Dit de... is dan feitelijk de triple dip. Zeg maar, de eerste dip was dan de echte zware recessie van 2008, 2009. Nou, die waar we nu in terecht waren gekomen, was dan de tweede. zeg maar. En, hè, door Met name de Europa, door de eurocrisis. Ja. Ja, en nu we in feite doorgaan met die crisis, maar een klein plusje hebben gehad, zou je dat de derde dip kunnen noemen. Ja, maar die moet nog komen, want die is er nog niet in de cijfers. Maar u zegt, die komt, komt eraan. Reken er maar op. Ja, maar kijk, we hebben al wel, zeg maar, over het tweede kwartaal is afgerond. Daar hebben we natuurlijk al wat cijfers van, hè, wat deelcijfers. Ja, en dat lijkt er toch wel heel zwaar op dat dat in ieder geval al wel een min zal zijn. Dus dan is het alleen nog afwachten of het derde kwartaal nog echt een echte min wordt qua groei. En dan is ook die derde dip een feit. Ja, Matthijs ja. Bouwman, uh, je hebt het rapport gelezen, kun je het vinden in het verhaal van ING? Ja, over het algemeen wel in het, in het uh, toch wel deprimerende verhaal... dat er heel weinig bronnen zijn van economische groei op de korte termijn. Uh, de consument, het bedrijfsleven, ook zelfs het buitenland, ja overheid... je kunt er van allemaal niks verwachten dat ze in elk geval niet een, een soort stimulering... Uh, uh, zullen geven voor de economie. En dat klopt wel. Ik vind om, de, om, de, om het de derde dip, de triple dip te noemen, vond ik wel een, uh, een, een mooie vondst. Maar ja, we zitten natuurlijk eigenlijk gewoon nog steeds midden in die tweede dip. En dat we nou één kwartaaltje eventjes wat groei hebben gehad, om dan meteen weer bij nul te beginnen en weer opnieuw te gaan tellen voor de volgende dip, dat vond ik wel uh, een leuke vondst, maar ja, een beetje, <laughs> een beetje al te stoer. Ja, want jij zegt ook, feitelijk is de tweede dip nog helemaal niet afgelopen. Nee, we, kijk, als je die, als je die Diepe, diepe recessies van 2009, hè, toen we het veel zwaarder hadden... de economie het nog wel veel zwaarder had dan uh, tijdens de huidige recessie. Toen ging er um, ja, bijna, nou, zelfs ruim 3,5% ging er vanaf. Um, als, je, als je dat de eerste dip noemt, nou, daar zijn we echt van hersteld in 2010. Maar het was kunstmatig hersteld. Dan hebben we In 2011 echt een, zijn we de volgende dip ingegaan. En daar zitten we nog steeds in. En je hebt wel, als de groei zo rond de 0% ligt of er net onder... Ja, die, dat is een beetje de structurele groei die we de komende tijd zullen hebben. Ja, dan duik je er wel eens onder en dit duikt er wel eens even boven. Maar eigenlijk niemand zal dat voelen. Geen werkloze die denkt van hoera, we hebben weer een heel klein beetje groei gehad. Ik heb weer een baan. Nee, zo gaat dat niet. Maar dan kunnen we ook nog wel veel meer dan drie dipjes krijgen, meneer Leen. Ja, maar goed, daar ben ik het op zich wel eens met Martijn. Uh, ja, dat is natuurlijk wat zwaar om het natuurlijk elke keer weer als een nieuwe dip natuurlijk aan te duiden. Maar goed, het komt ook een beetje, zoals het CBS dat positieve cijfer heeft begeleid... en Nederland uit de recessie. Ja, dat is dan eigenlijk ook wat zwaar aangezet. Ja, eigenlijk zaten we er nog steeds in. En, uh, maar ja, ja economie uh, is een kwestie van vertrouwen. Dus is het maar hard genoeg de dan gaat het misschien beter. Uh, dat speelt zeker een rol, natuurlijk vertrouwen, maar goed, dat neemt niet weg dat er ook wel echt wel onderliggende problemen zijn. En met name in het buitenland, om ons heen, zeg maar, hè, de hele eurocrisis, zeg maar, die, uh, uh, die toch zeker ook van invloed is. Ja, want Matthijs, kan je zeggen dat het inderdaad slim is om maar even hard te roepen: we zijn eruit? Nou, nee, ik geloof daar op dit moment niet in. Het is het, uh, natuurlijk, als je met z'n allen gaat, uh, de cheerleader gaat spelen voor de economie, zijn er misschien uh, consumenten en ondernemers die denken. Ik ga maar weer wat uitgeven, wat investeren. En dan kan dat zichzelf wel wat, wat helpen. Hè? Dan trekken we onszelf van onze eigen haren er weer uit. Maar de problemen zijn veel te groot. Bovendien wil je wel dat mensen eigenlijk ten onrechte geld gaan uitgeven. Want je, je houdt ze toch een beetje voor de gek dan. En dan gaan ze misschien iets te enthousiast consumeren. En dan hebben ze een half jaar later zitten ze weer in de financiële problemen. Dus ik vind het eigenlijk wel verstandig dat we nu in een wat... Uh, nou, ja, zorgelijke omgeving zitten waarin mensen allemaal schrijven afvragen, <lacht> heb ik mijn uh, huishoudboekje wel op orde. Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo dat nu u hier beide weer zegt... dat het helemaal niet beter gaat, dat heeft ook weer een eigen werkelijkheid. En nee, dat... dat is ook zo. Het is ook, het, kijk, het is iets vergelijken met een beetje als een sportjournalist... die schrijft dat de Spits maar niet wil scoren. Elke week dat hij dit weer schrijft, dan is de Spits natuurlijk weer... Uh, die raakt helemaal zijn zelfvertrouwen kwijt en die kan al helemaal niet scoren. Maar goed, wat moet hij doen? Moet hij dan zeggen van, ja, hij heeft zo mooi bijna gescoord, geweldig hoor. Dat nou is ja, niet waar. die voetballer moet natuurlijk geen krant lezen... Ja, nou dat, nou ik vind, consumenten moeten wel de krant lezen. Dat is heel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Maar uh, ja, je moet toch wel je eigen plan trekken. Het, het, het probleem met een recessie is dat iedereen denkt dat hij er last van heeft en dat hij erover in de krant leest, terwijl dat niet zo is. Een recessie wordt niet geleidelijk verdeeld over, uh, over de hele economie. Er zijn bedrijven die kunnen groeien, er zijn mensen die nu hun baan vinden, die promotie maken. Alleen het gemiddelde ligt net wat lager dan we gewend zijn. Ja. Dus je hoeft je niet meteen over je persoonlijke situatie diepe zorgen te maken. Het is alleen wel nodig om als je leest dat het bed ja, gemiddeld wat minder gaat... om even te herijken, even te kijken of je wel goed bezig bent met je eigen huishoudboek. Ja, meneer Leen, eigenlijk zegt de Matthijs Bouwman... Uh, mensen, spaar maar even door en gaan niet uitgeven. Ja, nou ja, kijk, op zich zou je zeg maar, dat rapport ook wel van ons... zeg maar zo als een soort advies kunnen opvatten. Het is niet alleen voor consumenten, maar ook voor ondernemers. Nou, kijk... Uh, het blijft nog wel lange tijd moeilijk. Dus, uh, dus bedenk nog eens goed voor uh, of je werkelijk die nieuwe investeringsplannen nu al zal gaan maken. Of inderdaad dat nieuwe bankstel al zal gaan kopen. Want hè, misschien heb je nog wel eens een, een buffer nodig die, die je later zal, zal willen aanspreken. Nou, voor, voor wie maakt u dat rapport eigenlijk? Ook voor mij? Uh, nou ja, primair is dit rapport, uh, is eigenlijk bedoeld voor onze zakelijke klanten, hè, zeg maar, dus ondernemers, zeg maar, die bij ING, hè, waarmee we eigenlijk een soort omgevingsschets willen bieden van. Hè, voor ondernemers, maar, ja, waarin zij ja, ja. Uh, op opereren en ja. Dat is het primair uh, doel. En op zich maken we dit zeg maar, vier keer per jaar, steeds aan het einde van elk kwartaal. En nu viel het dus van toevallig een beetje samen met de publicatie van het CBS-cijfer... waardoor we dus ook dat met die derde dip zeg maar, uh, zo hebben begonnen. Ja, en heeft u het, ja. het gevoel dat u de economie beïnvloedt door dit soort rapporten uit te brengen? Uh, nee, nou, kijk, op, op zich is het natuurlijk wel zo dat... Uh, media natuurlijk een rol spelen bij het consumentenvertrouwen. Uh, hè, dus dat zijn jullie, maar goed, dat zijn wij ook, laat ik maar zeggen. Al denk ik ook dat we onze rol ook weer niet moet, moeten overschatten. Dus dat geeft wel een zekere ingewikkelde verantwoordelijkheid, hè, denk ik. Want je moet dan inderdaad wel, ik denk dat je gewoon een, een reëel beeld moet schetsen van de economie, van waar die heen gaat. Aan de andere kant moet je hem ook weer niet proberen te overdrijven. En daarom proberen wij ook zoveel mogelijk het gebruik van superlatieven te voorkomen, zeg maar. Hè. Dus ja, maar triple dip is dan wel een zware term. Uh, waarvan u zich moet afvragen of u die moet gebruiken misschien. Maar ja, ik, ik vond het op dit punt dus wel terecht. Omdat je toch wel veel mensen hoorde van... hé, hey, we zijn kennelijk zeg maar uit, zeg maar, uit recessie. Hè. Maar dus, dat was pas vorige week dinsdag. Heeft u daarna pas die term triple dip bedacht? Uh, ja. Echt want, waar, ja? ja dinsdag, dus dan gaat dat? Zeg maar dinsdag en, zeg maar, en vrijdag is dat rapport uh, zeg maar, verschenen. En dan kan je zeggen, nou daarmee zet je misschien toch de mensen... toch een beetje op een verkeerd uh, been. Ja, terwijl het feitelijk klopte. Ja. Nou ja, die definitie van recessie is natuurlijk vrij absurd hè? die we allemaal gebruiken. Oh, Mathijs, ja, vertel. Het dan, dat is, dat is een, een niet eens zo heel erg uh, historische manier van de recessie definiëren. Maar sinds een aantal jaren zegt iedereen twee kwartalen van krimp achter elkaar dat is een recessie. Nou, eigenlijk is dat te, sim te simplistisch. Een recessie is als het slecht gaat met de economie, als de werkloosheid oploopt... als de overheid problemen heeft, als er mensen moeten bezuinigen... Dat voelt als een recessie en dat is een recessie. En Of het nou toevallig weer eens een kwartaaltje met een paar tiende van een procent groei tussen zit... Ja, dat is eigenlijk niet echt van belang. Het is wat analisten gebruiken als definitie, maar ik zou veel liever naar de brede economie willen kijken. En, uh, ja, het is nog steeds in Nederland een milde recessie op dit moment. Matthijs, ik vraag me af, wat zou er gebeuren als er eens een jaar helemaal niet bericht werd over hoe het economisch gaat? Het <laughs> is, is me ook wel eens afgevraagd. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die, naar die eurocrisis en de kredietcrisis eigenlijk ook in 2008. Hè, een van de grootste economische gebeurtenissen van ons leven. Mm -hmm. Ik vraag me af, als je helemaal, in, zeker in Nederland, niks erover had gelezen. Uh, de werkloosheid in Nederland is niet echt hard opgelopen. De koopkracht is nog niet echt gedaald. Dat krijgen we nog, maar is nu nog niet echt gebeurd. En dan denk ik dat een gemiddelde, nou zeg maar modaal werkende huisvader, huidmoeder, dat die uh, er niet zo heel veel van gemerkt mag geen gewoon, gewoon was blijven uitgeven waarschijnlijk. Ja, maar dat is niet verstandig dan, want de wereld om ons heen is zelf veranderd. Je geeft natuurlijk dingen uit op basis van een gevoel over de toekomst. Niet alleen maar je huidige inkomen is van belang, maar ook het idee wat je hebt over de zekerheid van je baan, over de zekerheid van de waarde van je huis. Ja. Nederlanders zijn gewend om een overwaarde steeds naar te verzilveren en uit te geven. Ja, het is erg dom. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen tien jaar al iets te enthousiast gedaan... om ervan uit te gaan dat de wereld net zo mooi blijft als die nu is. Dus daarom moet je wel het nieuws volgen. Alleen maar om je de toekomstverwachtingen bij te stellen. En om jou aan het werk te houden. Want als wij een jaar niets mogen doen, dan hoor jij ook niks. Dan horen we ook niks van jou. Nee, dan ga ik iets harder te denk ik. Want bijvoorbeeld die huizenmarkt, dat is nou wel een onderbeeld, denk ik, in de economie... waar verwachtingen, de voorspellingen en de ideeën op dit moment een hele grote rol spelen... Er zijn genoeg mensen die een huis willen kopen zijn ook genoeg mensen die willen verhuizen. Uh, maar het idee dat de prijs nog verder gaat dalen, zorgt ervoor dat niemand dat doet. Ja. En dat zorgt er vervolgens weer dat die prijs ook gaat dalen. Uh, dat zorgt er weer voor dat banken niet zo makkelijk durven te financieren. Want ja, de, de, de, onder, de, de waarde van het huis daalt. Dus het onderpand is steeds minder waard. Ja. Daar is nou wel zoiets waar we met z'n allen. De dus een keer zouden moeten zeggen... nu is het mooi geweest, nu gaan we weer beginnen. Maar Meneer, Leen, u signaal te geven. Meneer Leen, u aardelt? Ja, dat is natuurlijk zeker een punt dat vertrouwen op de huizenmarkt... natuurlijk een belangrijke rol speelt op dit moment. Daar ben ik het wel mee eens, maar er spelen ook toch wel echte factoren. Zeg maar. Ik bedoel, zeg maar, het is moeilijker geworden voor mensen... om inderdaad zeg maar, een hypotheek te nemen, zeg maar, leenvoorwaarden zijn aangescherpt. Wat vooral nu speelt, is natuurlijk de onzekerheid over de hypotheekrente-aftrek. Ja, en dat zal uh, tot na de verkiezingen duren? Ja, of nog veel langer? Op zijn minst. Kijk, het is, kijk, dat vind ik nou echt, echt een punt waarin je krijgt, zeg maar, uh, mensen zijn zich gaan uitlaten... over de hypotheekrenteaftrek. Zeg maar, die zou niet houdbaar zijn. Toen zijn steeds meer mensen dat geroepen ja Daardoor zijn huiskopers nu zo onzeker geworden... dat die inderdaad daarmee dus echt al niet meer houdbaar is geworden. Hè? Dus nee. daar, daarmee hebben we onszelf wel, wel denk ik, een beetje van die malaise... op de huizenmarkt ja. zeg maar, aangepraat. Maar, maar, maar op het nu is ge de geest zeg maar, uit de fles. Wat betreft die hypotheekrenteaftrek. Um, en ja... Haast ben je nu op een punt aanbeland, dat zolang die nog blijft bestaan, blijft die onzekerheid daarover bestaan. En pas als die weg is, dan is de onzekerheid ook weg. Eigenlijk wel. Ja, ja. Goed, we ja, gaan het af... Heel wel kort, Matthijs, heel kort. In Nederland zijn de prijzen nog maar 11, 12 procent gedaald. In andere landen met de huizen, maar bubbel zijn die zo'n 30% procent gedaald. Ze okay. zijn ook wel heel traag met het aanpassen van de huizenprijzen. Goed, Maart, Matthijs Bouwman en Maarten Leen van InG. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Op weg met Sportzomer Tour de France. Even naar Joris van den Berg. Bij de start van de tour-etappe van vandaag in Visa. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. De vraag was: zijn alle renners van start gegaan? Want er waren wat twijfels, hè? Ja, die waren er zeker. Het gaat om twee grote namen in het peloton. De namen Luis Leon Sanchez, een Spanjaard van de ploeg, en Tony Martin, Duitser van Omega Pharma Step, een Belgische ploeg. Ze hebben beide dezelfde blessure. Het gaat om de Scafoïde. Dat is een klein bordje net onder de duim. En daaraan raken wielrenners en motorrijders bijvoorbeeld... Makkelijk geblesseerd bij een valpartij. Dat is bij beide gisteren gebeurd. Er was bij beide twijfel. Bij een van de twee is een breuk aangetroffen. Dat is niet zo bij Luis Leon Sanchez. Hij, de Spanjaard, gaat vandaag van start met een manchet onder hand. En ondanks de pijn wil hij doorgaan. Hij wil deze Tour gaan, ja, in elk geval gaan beginnen. Want hij moet eigenlijk nog beginnen. En het liefst ook voltooien. Tony Martin heeft een breukje in de schapoïde. Die Duitser, die tijdrijder dus. En dat is jammer. Het is een... Dark Horse voor de grote tijdrit in deze ronde. Maar hij gaat wel van start in de etappe over 207,5 kilometer. Visee naar Tournai. In het Vlaams heet dat stadje Doornik. Het stadje waar vanmiddag gefinished gaat worden. En waarschijnlijk gesprint gaat worden tussen de grootste sprinters ter wereld. Dan denk je aan Mark Cavendish. Misschien wel aan Matthew Goss. Maar een naam die hier rondzoomt is die van de Duitser Marcel Kittel. Speerpunt van de Nederlandse Argos Shimano formatie. Op hem gaan we letten vanmiddag. En op alle andere sprinters. Maar eerst maar eens kijken wie zometeen in de kopgroep van de dag gaat plaatsnemen... in de eerste rit van de tweede rit trouwens al van de ronde van Frankrijk. Dankjewel, Joris van den Berg. Zometeen de Duitse inlichtingendienst. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Dorat Megens. De Nederlandse Mededingingsautoriteit gaat gemeenten en andere overheden aanpakken die oneerlijk concurreren met het bedrijfsleven. De NMA voert daarmee een nieuwe wet uit die gisteren inging. Een overheid die gegevens hergebruikt voor commerciële doeleinden zal worden aangepakt, zegt voorzitter Fontijn in het Financiële Dagblad. De oorzaak van de brand in Rotterdam, waardoor het Vodafone-netwerk dagenlang plat lag in april, die is niet meer te achterhalen. De brand was zo zwaar dat alle sporen vernietigd zijn. Klanten in met name de regio Den Haag en de regio Rotterdam konden dagenlang niet bellen, sms'en en mobiel internetten. Vodafone wil proberen te voorkomen dat klanten bij dit soort calamiteiten lange tijd niet meer kunnen bellen. Daarom gaat het bedrijf het eigen netwerk zo aanpassen dat er altijd nog via internet gebeld kan worden als het telefoonverkeer uitvalt. Het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst boven de 3 miljoen uitgekomen. Inmiddels is 1 op de 5 Nederlanders met pensioen, meldt het CBS. De gepensioneerden maken nu 18% van de bevolking uit. En het Indiase farmaceutische bedrijf Serum Institute of India... gaat vaccins maken voor de Nederlandse markt. Daartoe heeft het de productieafdeling overgenomen van het NVI, het Nederlands Instituut. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd dat het NVI in Bildhoven blijft... en dat er vrijwel geen banen verloren gaan. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Op dit moment is er vrij veel bewolking boven Nederland aanwezig... maar later vanmiddag komt er weer meer ruimte voor de zon. De temperatuur komt uit rond 22 graden in het binnenland... bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het in het westen zwaar bewolkt. In de rest van het land wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De minima liggen zo rond de graad of 12. Morgen neemt de kans een bui toe, vooral in de middag... en vooral in het westen van het land... De temperaturen lopen uiteen van 22 graden langs de westkust en 24 diepe landinwaarts. Na morgen aanhoudend wisselvallig, met de eerste paar dagen temperaturen van ruim boven normaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, daar staat 4 kilometer file tussen Kerensheide en Born. En verderop tussen Urmond en Rooster ook 2 kilometer... Dan de N274 Brunsen richting Posterholt. Daar is de weg tussen Echt en Posterholt in beide richtingen dicht. Dit heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om twee uur weer vrij is. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De wonderde wereld der wieleramateurs. Zometeen de fietsfanaat. En de Duitse binnenlandse inlichtingendienst. Dit is de Radio 1 Sports Zomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel, Ook daar komt het volk al aan. Zwaaien met zij is er bij geroepend. wat doe jij naar boven? Staan. Je kunt ook nooit eens even rusten op een voetstuk staan. Je scoort 2 in de finale met wijste mooie sokkel aan. Je staat er net of iemand vraagt hoe is je huwelijk misgegaan? Je kunt hier nooit eens even rusten. Stuk Het is mijn mooie dag en hel. Het is mijn mooie dag en hel. Het is mijn mooie dag en hel. dat is de mooie held gevuld. Mooie held Op de maan komt er een domme vandaan. Dan komt er stevast wel een kneuter. Hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even zeeuwenrust op een voetstuk staan. Vijal veel. Stuk staan. Academie Munnik. De baas van de binnen, Duitse Binnenlandse Inlichtingdienst Heinz Fromm is opgestapt. Hij trekt daarmee zijn conclusies uit het schandaal over het verdwijnen van belangrijke dossiers uit een zaak rond neonaties. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Goedemiddag. goedemiddag. Even kort eh, ook weer die zaak rond de neonaties. Hoe zat het? Ja, dat is serie van negen moorden op buitenlanders, acht Turken en één Griek. Daarnaast nog een vermoorde politieagent en een aantal bomaanslagen... waarvan jarenlang niemand wist wie dat gepleegd had. De politie en de pers noemde het intussen de deunermoorden vanwege de Turkse snackbars... hoewel maar twee van die slachtoffers eigenlijk echt kebabverkopers waren. Eind vorig jaar is toen het huis ontploft waar drie neonazies woonden in Saxe. En in de puinhopen vond men het bewijs dat die drie mensen die daar gewoond hadden... dat die allemaal die moorden en aanslagen hadden gepleegd. Twee mannen uh, hadden die dag uh, tegelijkertijd ook zelfmoord gepleegd... en de vrouw zit sindsdien vast en komt eind deze maand voor de rechter. Ja, en dat blijken dus neonaties te zijn. Dat bleken neonaties ja, te zijn. Ja. En nu is er een, een belangrijk dossier in, het, in een zaak rond die neonaties. Die is uh, verdwenen en uh, daar, daarom trekt uh, die, uh, directeur Heinz Vrom zijn conclusies. Wat stond er in die dossiers? Ja, dat weten we natuurlijk niet, want ze zijn verdwenen. Maar het zijn medewerkers uh, van de Binnenlandse Veiligheidsdienst... van Duitsland, de verfassingsshoots die ze in de shredder hebben gedaan, precies op het moment, dat weten we namelijk dus wel, dat bekend werd wie die serie aanslagen gepleegd had. Je moet je voorstellen dat dat dus jarenlang onduidelijk was wie daarachter zat. Op de dag dat het bekend zou worden, hebben medewerkers ze door de papierwolf gehaald. Dat is natuurlijk heel verdacht. Bovendien heeft men de datum veranderd. Men heeft een tijd lang volgehouden dat ze al een half jaar eerder waren vernietigd, om te voorkomen dat waarschijnlijk precies die verdenking opkomt, namelijk dat de inlichtingendienst in materiaal vernietigt, omdat nou bekend is om wie het gaat bij de neonatie. Wat we wel weten is waar het onderzoek over ging, namelijk dat zijn mensen uit de directe omgeving van dat beruchte trio wat die aanslagen heeft gepleegd, gegevens over informanten ook, dus dat zijn neonazies die tegen betaling meewerkten met de inlichtingendienst, maar waarvan altijd twijfels hebben bestaan trouwens, uh, aan welke kant ze nou eigenlijk stonden die informanten. Uh, in elk geval is ondanks een groot aantal van die informanten, waar heel veel geld aan betaald is, jarenlang niet bekend geworden wie er nou voor die moorden verantwoordelijk was. Het is een moeilijke zaak. Ik zit het even in mijn hoofd even samen te voegen. Maar ik, ik begrijp dus dat die, die uh, dossiers expres zijn vernietigd. Maar wat, wat, wat, wat staat daar voor, dan voor belastend zou erin hebben kunnen staan voor de Veiligheidsdienst? De vraag is of ze... Nou, natuurlijk zijn ze expres vernietigd, omdat ja. iemand stopt ze in zo'n papiermachine. Maar de vraag is of ze zijn vernietigd omdat iemand dacht... de datum is afgelopen, je hoeft niet altijd alles te bewaren... na een paar jaar vernietig je in principe alles. Ja. Of dat er iemand heeft gedacht, morgen wordt bekendgemaakt... dat het deze drie mensen waren die ze natuurlijk eigenlijk hadden moeten schaduwen. Dat, dat trio had natuurlijk eigenlijk al jarenlang in de gaten moeten worden gehouden... en mensen hadden ze moeten, moeten, moeten pakken. Er waren genoeg aanwijzingen. Als je het goed, het goed had gedaan, achteraf bekeken, mm -hmm. had je misschien een aantal van die moorden zelfs kunnen voorkomen... dus op tijd op te pakken. Dus de vraag is of dat misschien wel gedaan is, omdat men eigenlijk wel wist wie het waren, maar bepaalde informanten moest beschermen. Of dat het gedaan had, omdat men dacht, we hebben het zo klummelig aangepakt. Nou, goed, dat had ja. men dus allemaal willen weten van de baas van de Binnenlandse inlichtingendienst van de Vervassingsjoets. Die de komende dagen dat misschien had moeten uitleggen. Maar die dus nu vanochtend zijn ontslag heeft aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Je zou kunnen zeggen dat hij in zijn pensioen is gevlucht. En dat we misschien nu wel nooit zullen weten waarom die dossiers zijn vernietigd. Ja, want hoe gaat het nu verder dan met het onderzoek? Nou er zijn nu commissies bezig, al een tijdje van de deelstaat waar het gebeurd is en hier van de bondstak, het parlement in Berlijn, die proberen te onderzoeken wat er allemaal mis is gegaan. Dus waarom de politie en de recherche en ook de Binnenlandse Inlichtingendienst zoveel onderzoek hebben gedaan, zoveel informanten, daar zoveel mensen op hebben gezet, maar die daar dus nooit op het spoor zijn gekomen... Of misschien wel, dat is dus een theorie... dat ze hun eigen informanten wilden dekken. En juist van deze Heinz Fromm... hadden ze dus nu uh, uh, graag een verklaring willen hebben... wat er nou gebeurd is en waarom die dossiers zijn vernietigd. Hij vlucht in zijn pensioen, zou je kunnen zeggen. Dat maakt de kans op opheldering weer wat kleiner... En eind van de maand begint ook intussen de rechtszaak tegen de enige overlevende van het trio, Beate Cepen, en twee van haar handlangers. En daar kan hopelijk ook nog nieuwe informatie uitkomen over wat er nou eigenlijk gebeurd is al die jaren. Goed, als dat zo is, dan horen wij dat vast van Wouter Meijer in Berlijn. Dankjewel. Soms zie je ze rijden, soms vallen ze helemaal niet op. Maar ze zijn er bij duizenden, fietsfanaten. In deze toerweken zoeken ons verslaggevers Bert Molenaar en Steven Emmons de echte liefhebbers op. Een liefhebberij die soms meer kost dan je lief is. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De fietsfanaat. Wat komt daar aan gefietst? Twan, is <laughs> Twan Baltussen gewoon. 7 uur. Ze zeggen heren, succes met de wedstrijd. 15 ronden voor jullie. 63 kilometer. En de masters die gaan opstaan hier aan de streep. En Twan, dat is de oudste man van een pelotonnetje liefhebbers die met elkaar een wedstrijdje houden ergens onder Eindhoven. Hij wil alleen zijn leeftijd niet noemen. Jong, ook jong. Ja, ja. Nee gewoon. Kijk, de leeftijd duurt het niet toe. Ja. Mooie grijze kop. Ja goed, dat is, dat is subjectief. Lampje je erop. Ja, dat moet, dat is jammer hè. Dat is jammer. Waarom fietst u? Kijk, als je de de de voetbalstop had zomer's dan eh, ging ik wel eens op de fiets zitten. Nou, ik snapte niet hoe de mensen dat in godsnaam konden doen. Want er zit toch weinig creativiteit in. Gewoon. Met voetballen gewoon dan, eh, snapte je. En fietsen is gewoon douwen en, en zelf en toe kieken. Dat noemt me gelijk op. Dus ja, in principe zat er niks in. Maar gewoon, het is nou een, een, een heel goede alternatief om een beetje fit te blijven gewoon. Hè. Je bent ja. over de vijftig en uw revueel in het past een paar jaar. Nou, ik ben de noordvoetballer ben ik dus dik het in in een paar weken. En toen is eens in de week. En, en toen een beetje meer. En toen... Hoi Bart. En toen ging hij gewoon eens, uh, eens met een andere groepje mee. En toen, pf, rekt, ik kan harder fietsen dan als ik dacht. Scheert u de benen? Ja, kijk, kijk als je voetballer bent, dan doe ik voetbalschoen aan. Kijk, en als je wielrenner bent, dan moet ik je gewoon ook op benen scheren, vind ik. Ik heb een Bianchi bij, met vast uh, forward willetjes. Het is wel een mooi spel. Kijk, zo moeten de fiets eruit zien, vind ik. Zwart en dan sloeping en... Hè, een beetje, beetje naar beneden lopen aan de achterkant. Nou, kijk, want ik ben maar een klein mannetje. Dus als ik een rechte fiets heb, dan ziet het er gewoon niet uit. Het moet, hem niet moet ik een beetje persoonlijk ja, ja. lijken. <laughs> ja, zo vervelend is dat. Mm. Nou, en deze is wel wielkers. Maar dat is, is een vervelend verhaal, die wielen. Want als je daar lekker rijdt, dat kost het 85 euro. En, en als kooi weer eens dan... Dan heb ik, ik heb drie keer lekker gereden in vier wedstrijden. En dan denk je gewoon zo, dat is ook de laatste keer. Kijk, Hans. Hoeveel gaat u vandaag fietsen? Nou, dat verklapt de speaker. Jullie gaan twaalf ronden afleggen. Dat is net iets meer dan vijftig kilometer. En Twan is er dan wel vandaag, maar het valt allemaal niet mee. Je komt thuis van uw werk... En dan moet het allemaal vlug, vlug, vlug. Dus ik heb gruwelijk hard moeten werken. Zo'n steiger af moeten breken en alles. En dan is het allemaal met die bokken sjouwen en op de auto gooien. En met zware, natte planken en noem maar gelijk om ijzer. En rondom kwart voor zes kom ik thuis aan. Nou, dan moet ik vlug wat eten. Vlug op kleren dan. Fietsen in de auto en gewoon fietsen. Ja, en hoe? Dan denk ik af en toe aan van, Maar jongens, toch en toe, wat ben ik toch allemaal aan het doen? Dat is toch allemaal vervelend? De amateurs zijn twee minuten weg. ze zeggen heren, succes met de wedstrijd. Welke fietser is uw voorbeeld? Ik was uh, idolaat van, ja noem ze maar gelijk op gewoon, hè. Vooral, vooral, ja, wel tegen, tegen possumploeg en gelijk, maar, maar de rest, uh, Kuiper, noem me gelijk op. Ja, dat vond ik, uh, daar ging ik altijd naar die criteria's, die na criterias en alles gewoon. Nou, we zijn een jaar lang ook de als klassiekers naar de start gegaan. de Compiègne en, en de prijs goed en de Luik was er Luik De Amstel noemt me gelijk op. Overal geweest met de uren, en dan kom je er pas... Tegen je 50ste achter, dat je het zelf ook heel goed kunt. Ja, denk ik gewoon een beetje kan fietsen. Wanneer kunt u lachen bij de Tour? Ik vind de Tour niks. Dat vind ik eerlijk. Er Ge-, ja, Ge de, de, de, de zijn Geesink gewoon, Mollema, Mollen, noem ik me gelijk op, en, en Poels en een hele rimram. Maar ik vind de tour niks. Een eernachtsbesten, dat is goed. Dat, dat is fijn, dat is leuk om te zien. Een tour de, gewoon als, je, als je een slaap achterstand hebt, dan moet je een toer kijken. Want dan kan je de eerste paar uur kan je eens lekker bij slapen. Want het, is, het scenario is constant hetzelfde gewoon, niet. En, en dan geworden. In de berg worden gerekend en gerekend en gerekend. En en ja, ik, ik vind er steeds minder aan, eerlijk gezegd. Laat Mark van der Kerkhoff zat er voorin bij het Ook, ook Bang zijn leeftijd en zijn drukke baan. Dan rijdt je ook regelmatig voor in de wedstrijden. Je zat er in de kopgroep, hè? Je zat in de kopgroep hier. Ik zag je zitten in de kopgroep ja, inderdaad. Ja, het is ongelofelijk. Het, uh, ja. het ging niet goed. <laughs> het ging gewoon echt niet goed. Maar, nou ja, Ik ben al heel tevreden dat ik denk gewoon in de kopgroep zitten en denk ik meer weg kan blijven. Ik zag hè, maar... heel veel beter rijden onderweg. Ja, goed. Uh, en Ik heb ondertussen even research gepleegd. die met 58. Oh. Betrouwbare bronnen melden mij dat. Ja, maar goed. Hij uh, wil niet zeggen dat die betrouwbaar zijn. <laughs> die zeggen zo maar wat. Je loopt een beetje mank? Heb je er eens last van? Ja, meneer. Dan... Wat denk je dan niet van het doek hier? Ja. Beetje als een achter elkaar achter elkaar aanrijden. Ja, <laughs> Peter, houden we. Ja, nou, nee, goed. Kijk. Je weet, het kan geen kwaad. Die heup die gaat nou moeilijk doen, hè? Ja, maar Je loopt een beetje mank. Ja, merk Gaat je wel de dak op? Meer dan. Uh... Ik heb 7 uur in Brussel zijn, dus dat weet ik wel. <laughs> het is kwart of 5 uur aan rijden. Maar ik heb niks. Ik ga wat drinken, als je het goed vindt. Ja, in the way, hè? Ja, all in the way. gaat die trekkenbenend na 50 kilometer hard fietsen de 58-jarige Twan. Een van die vele duizenden fietsfanaten die ons land rijk is. Een reportage van Steven Emmers. De gemeente Amsterdam wil als eerste een fonds oprichten... om leegstaande kantoren te slopen. Dat heeft de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest gezegd. Nu staat 17 procent van alle kantoren in de stad leeg. Meneer van Poelgeest, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat voor een fonds? Wie gaat daar geld in stoppen? Nou, de bedoeling is dat alle bestaande eigenaren van, nou, van kantoren of nou verhuurd zijn of niet, uh, daar wat geld uh, in leggen. En dat de gemeente op het moment dat er een uh, nieuw uh, terrein wordt uitgegeven voor een eventueel nieuw kantoor, dat doen we bijna nooit meer. Maar als dat gebeurt, uh, dat ze er ook wat geld bij legt en dat in dat geval ook de projectontwikkelaar er wat geld bij legt. En op die manier krijg je toch uh, nou ja, in de Amsterdamse regio een redelijk... Uh, nou, gevuld fonds waarmee je dan uh, transformatie en sloop uh, kan versnellen. Maar help me even, stel ik heb, een, uh, ik, ik heb, ik heb wat vastgoed in Amsterdam... Uh, en dan vraagt u mij om geld in zijn fonds te stoppen. Waarom zou ik dat doen? Nou, Omdat u er als eigenaar ook last van heeft als er uh, te veel aanbod is. En, en dan, uh, ja, dan gaat de gebruiker, uh, die, die kan overal uit allerlei plekken kiezen. En dat is voor de bestaande eigenaren ook, uh, ook niet echt gezond. Hè. Want dan, dus gaat de de prijs, dan gaat de prijs van mijn verhuur omlaag? Nou ja, wat er nu al gebeurt is dat er heel veel, dan wordt er een bepaalde huur gevraagd, Van, dan zegt men de eerste drie jaar hoef je geen huur te betalen om de okay. klanten binnen te kunnen halen. Het nou, ja. is dus een, dat is echt een ongezonde markt en iedereen heeft er dus belang bij dat een toch een flink aantal meters gewoon uitgenomen wordt, wordt, wordt gesloopt, weggaat of wordt getransformeerd. Ook hè, de eigenaren van bestand, uh, vastgoed. Want, want valt dat niet om, vanzelf om? Op een gegeven moment gaat het niet gewoon failliet? Nou ja, deels wel, maar um, ja, zolang het nog steeds in de boeken staat, er zitten vaak ook hypotheken op. En Dan merk je dat, uh, dat, dat eigenaren van leegstaande kantoren en banken elkaar een beetje uh, vasthouden in een soort dodelijke omklemming. En dan, ja, dan blijven die, die, die gebouwen te veel waard en dan, ja, dan, dan krijg je het proces van transformatie niet op gang. Omdat aan het begin moet iedereen natuurlijk wel eerst een verlies nemen en gewoon zeggen het is minder waard. Ja. Maar ja, het lijkt me zo raar. Is: moet je geld betalen om een gebouw te bouwen. En dan moet je ook weer geld betalen om het weg te krijgen. Ja, dat is het risico wat je hebt genomen als, uh, als ontwikkelaar. Er zijn natuurlijk ook. Ja, ook, nee, dat het het probleem of... van de ontwikkelaar is, dat geloof ik wel. Maar dat het uw probleem is, vind ik zo vervelend voor u. En van de burger in Amsterdam dus. Ja, nou, de gemeente in deze constructie hè, ligt een beetje in. En dan alleen op het moment dat we ook nog weer verdienen aan extra uitgiften. Maar dat willen we eigenlijk zo min mogelijk doen. En de waarheid gebiedt mij te zeggen dat natuurlijk 30 jaar geleden, hè, toen er heel veel kantoren heel snel zijn neergezet, de gemeente ook flink verdiend heeft. Ja. Dus ik vind dat niet zo gek. Iedereen moet een beetje zijn deel doen, zullen we maar zeggen. Meneer, jij met inwoner van Amsterdam, zou je willen meebetalen aan het slopen van deze panden? Nee. Ik heb hier een burger van Amsterdam <lacht> naast me zitten, meneer Van Poelgeest. Ja, die wil niet meebetalen. Nee. nee. Dat zou ik zelf ook niet willen. Maar kijk, het, het gaat om een fonds hè, van 40, 50 miljoen op jaarbasis. 40, gemeente... 50 miljoen per jaar? Dat is een hoop geld, nee, hoor. hoor. Ja, maar waar, ja, maar waarvan de gemeente dan anderhalf miljoen zou inleggen. Mag het dan, Willemijn? Nee. <laughs> zelfs niet voor die anderhalf miljoen. <laughs> nee, zelfs dat mag niet. Ja, dan, dan, dan, dan, dan blijft alles leeg staan en dan gebeurt er helemaal niks. Hè? Dus het is een beetje, doordat wij een beetje wat doen, anderen meer doen, gaat het gewoon sneller. Komen er meer plekken voor studenten om misschien in leegstaande kantoren te kunnen wonen. Plekken voor ateliers in leegstaande kantoren. Het wordt allemaal versneld, dus ik zou het heel goed vinden wanneer dat wel zou gebeuren. Dat laat onverlet dat degene die het grootste deel van de rekening betaalt, gewoon... ...de eigenaren van de leegstaande kantoren zelf zijn, want die dingen die staan voor nog een enorm bedrag in de balans. Ja. En dat soort dienst moeten ze echt zelf nemen. Ja, veel beleggers die hebben die kantoren zelf gebouwd natuurlijk, met het risico dat ze leeg zouden komen te staan. En eh, dan moet het ook hun probleem blijven, toch voorlopig? Ja, er zijn wel eens van die rekensommen gemaakt dat het landelijk om een bedrag van 10 miljard zou gaan. Nou, dat, dat moet, moeten de eigenaren zelf uiteindelijk grotendeels oproesten. En dat zal ook gebeuren omdat iedereen die kijkt er natuurlijk doorheen, hè? die zegt, ja, ja, jouw kantoor staat gewoon leeg, dus dat is het niet meer waard. Ja. Op een gegeven moment komt de accountant, iedereen komt langs. Dus uh, dat gaat sowieso gebeuren. En alleen, de bedoeling van het fonds is dat mensen dan vervolgens ook iets nuttigs met die gebouwen doen. Precies, een beetje, een beetje versnellen. Wanneer kan het fonds er zijn? Nou, dat hangt er heel erg vanaf of, of de Rijk uh, een, een uh, wet, wil, wil, nee, dat in de wet komt te staan dat ook bestaande eigenaren meebetalen. Okay, dus niemand, dan... niemand gaat dat vrijwillig doen. Nee, dat kan dus er dan een is een wettelijke duren. basis nodig. Ja. Nou ja, ja, ik hoop dat een eventueel nieuw kabinet dit mogelijk maakt. En dan kunnen we dat in de Amsterdamse regio gaan doen. Wethouder Maarten van Poelgeis van Amsterdam. Hartelijk dank. Tot ziens. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Ja. Yeah.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 Black art, peace. Italië heeft de hulp van archeologen van de Nijmeegse Radboud Universiteit ingeroepen. De komende drie weken zullen ze veldwerk doen aan de oude Romeinse weg de Via Appia. Die archeologen gaan de weg tot in detail in kaart brengen. Archeoloog Stefan Mos die is nu in Italië. Goedemiddag. Goedemiddag. De Italianen die, die hebben jullie nodig, die kunnen het niet alleen. Uh, ze hebben ons uh, een aantal jaren geleden gevraagd om uh, een stuk van de weg in kaart te brengen. ...omdat uh, er zo ontzettend veel te doen is hier in dit land... Uh, ...zo ontzettend veel erfgoed is wat nog niet uh, bestudeerd is... ...dat uh, ze het zelf niet af kunnen. En wat gaan jullie precies doen? Wij uh, gaan heel erg precies alle resten langs een stuk van de oudste Romeinse weg... ...de via Appia in kaart brengen... Mm -hmm. um, ...om een idee te krijgen van hoe... Uh, het leven uh, hoe uh, alles wat mensen uh, uh, aan en rond die weg gedaan hebben in de loop van de Romeinse tijd veranderd is. En Dan spreek je van zo'n 400 voor Christus tot 500 na Christus. Uh, daar hebben, uh, men heeft de doden hier begraven langs de weg vlak buiten Rome. Mm -hmm. Men heeft villa's gebouwd. Er zijn uh, winkels, werkplaatsen geweest. En dat is continu aan verandering onderhevig geweest. En, en, en, uh, en wat hopen jullie dan te vinden? Moet ik echt aan, voor, aan voorwerpen denken? Dan moet je dan moet denken aan uh, gebouwen. Uh, vooral niet zo heel veel voorwerpen. Ja, misschien, uh, uh, misschien in grafmonumenten. Mm -hmm. uh, ja, menselijke resten. En dat wat mee als bijgave uh, in een graf is meegegeven. Uh, maar het gaat vooral om. Uh, architectonische structuur, dus okay. architectuur. Maar uh, de Via Appia, dat is natuurlijk niet een weg die nou vorige week ontdekt is. Uh, waarom is die niet al lang in kaart gebracht door archeologen? Uh, omdat die uh, allereerst 400 kilometer lang is. En ja, dat is een enorm stuk om echt heel goed in kaart te brengen. Um, en ja, een heel interessant deel waar wij mee bezig zijn, is dat wat net bij de stad ligt, maar daar zijn alleen maar de eerste paar Romeinse mijlen in kaart gebracht. En vanaf de derde mijl uh, is het uh, uh, nog ja, vrij onontgonnen terrein. Ja. En wij zitten zelf op de vijfde en de zesde mijl. Lijkt me wel een, een, een, een droom voor een archeoloog, toch? Is, dat is het ook. Goed, ja, nou dan. Het uh, voelt het ook. Wens ik u een prachtige tijd daar, is Steven Bos in Italië. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft, daar. Ja, het gaat, gaat het? Ja, moet je Hoi kort. Oh. <laughs> Dat zal hier toch wel overgaan snel. Ja, <laughs> ja. het gaat hier eigenlijk goed hoor. Ah. Um, wat, waar ga je voor zitten vandaag? Uh, Vendels, wielrennen? Uh, ja, wielrennen. Uh, natuurlijk, die etappe. Ik uh, ben ontzettend benieuwd naar, uh, naar het team van Argos. Naar, om te kijken of ze inderdaad uh, voor Marcel Kittel iets kunnen gaan doen. Want ja. Cavendish wil natuurlijk en die moet ook bijna. Maar uh, het lijkt me leuk om te zien hoe, uh, hoe het treintje van, uh, van Argos werkt. Met allemaal Nederlanders, hè? Met allemaal Nederlanders. En, um, en Wimbledon vind ik fantastisch. Omdat, nou, het is wel echt een mooie dag, hoor. Met Federer en met Djokovic. En Federer, die, die kan, als hij uh, wint, komt hij uh, op gelijkhoogte met Piet Sempers. Oké, okay. maar hij had het moeilijk vorige week. Ja, hij heeft het heel moeilijk. Ik ben, hij is echt door het oog van de naald gekropen tegen Beneteau. Uh, maar hij kan nu net zoveel partijen winnen. Namelijk 63 op Wimbledon als uh, Piet Sempers. Allebei maar zeven keer verloren in een uh, ja, hele carrière in, op Wimbledon. Ja, okay. Onvoorstelbaar. Dus dat, uh, dat kan hij gaan doen. En ik denk dat hij op weg gaat naar zijn uh, zevende Wimbledon-titel. Althans, dat zal hij zelf heel graag willen. Dus dat vind ik een hele interessante... Ja. Interessante wedstrijd. Goed. Dus het blijft druk in oh. deze sportzomer. doet Jurgen van den Berg nou weer raar? Ja, die staat nu die achter komt, een gordijn. Die komt binnen en die verdwijnt achter een gordijn. Heel raar. Goed. Wordt een mooie drie uur. Ja, Jurgen, oh. kom maar hoor. Ja, Jurgen van den Berg, die houden we graag zo meteen. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En er wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3,500 kilometer, dwars door Frankrijk. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Volgt de Tour van dag tot dag. De Rabo Renners gaan in de Alpen nog wat laten zien. Mis niks van de Tour en luister naar de Radio 1 Sportszone. Ah, lekker gewoon hier blijven hoor, want hier gebeurt het. Op Radio 1. De tour. Het nieuws van alle kanten.